regel, noodzakelijk geworden door de overheidsbezuinigingen, is de afgelopen tijd door veel actiegroepen afgevochten. Diverse groeperingen hebben op korte termijn acties aangekondigd. Wij spraken met een van de actievoerders. Ja kijk, uh, wij van uh, het Vrije Woord, hè, zo, uh, zo noemen wij onze zender, die, uh, en we zijn uh, lang niet de enige die, uh, ja, die komen nu toch in opstand tegen de maatregelen van de regering om twee zenders in te ruimen. Nog extra voor, uh, voor allerlei populaire zaken als disco-muziek en uh, reclame, boodschappen en dergelijke. En uh, wij richten ons uh, uh, speciaal op, uh, op het gesproken woord. Nou ja, de naam van onze zender zegt het al: het vrije woord. En dat wil zeggen, uh, niet zoiets als de vrije jongens of zo, maar. Uh, Heel duidelijk gericht op mensen die nog iets leuks aan te tellen Wij opereren hier verhaal. Tot horen en zien. Een hoorspel geschreven door J. Pernlet. Misschien de gang ook een beetje af van de steun Gaan we nog verder door? Extra pijlwagens van de dienst Etherorde zijn ingezet om de te verwachten illegale zenders zo snel mogelijk uit de lucht te halen. Alsof we zo al geen werk genoeg hebben. Ja, dat is ons werk vooral zo over de radio aankondigen. Alsof dat wat zal helpen. Je pakt er een en de volgende staat alweer klaar met zijn bakje. zij zeggen ja. Ik begrijp van dit land niks meer hoor. Hoe meer er geregeld wordt, des te grotere bende wordt het. DA375, Bladel? Ja, heb ik, daar zitten we een, een kilometer of 30 vanaf, noteer even, Ja. zeg maar, 27.752 MHz in de band, 62.45. Ja, we pijn hem er wel uit. A.U. Centrale. Ja, hier moet hij ergens zitten. Misschien is hij er weer mee uitgesteeld. Ja, daar komt hij, daar komt hij. Dit moet hem zijn. 200 meter moesten we stoppen tussen de krans die voor de gemeente stonden. Onze auto vloog onmiddellijk in brand. We kwamen er allemaal uit en daar stonden we voor die helse branden. De vuurstroom trok me tegen mijn wil een enorme bomkrater midden in de weg in. Nee. Wat nee? Het is te verschrikkelijk wat er komt. Ik wil niet verder. De pijlboomstoomt nog veel verloopt. Helse branden. Enorme bomkrater. Heb je wel eens een helse brand gezien? Nee, niet in het echt. Dus als je dit leest. dan blijft je hoofd leeg. Geen beelden? Ik heb hem wel eens gebrand. Het koken, een pan. Hier naar rechts. Kijk maar naar de sterkte meedoen. Dat voel je niks. Dat heb je nee, even oud. Mijn oud is te pijn niet. Nee, die kan pas later. Nou staat er een constant. Sterkte even eens, constant 62.45. Uh, links aanhouden hier. Daar werd mijn hele hand rood. Ik moest er een nat verband omheen doen. Daar was geen nat verband. Hm? Huh? Oh nee. Verschrikkelijk. Mens-onterend. Weerzinwekkend. En de boomkrater? Hoe ziet de bomkrater eruit? Enorm, hier staat het. Hoe groot is het enorm? Dat weet ik niet, staat er niet. Van hier tot, tot aan de overkant? Nou, ze zitten dus in een straat. Hoeft niet. Zijn ook een boerderij zijn? ja. Nou, verder. Liever niet. Waar hebben ze het over? Nou, voor mij, mij hebben ze in de gelijk hoor. Gewoon muziek, niet dat gelul. Zal ik verder gaan? Ja. Diegenen onder ons die niet in de krater belanden, hadden geen overlevingskansen. Iemand van mijn groep werd nooit meer gezien. Het geluid van de vuurstorm leek op een oud orgel in een kerk, wanneer iemand al de tonen tegelijk. Kijk er naar had. links! 2, nee, 4, nee, bijna drie, graden! Hij ja, sterkte een beetje zwakker. Terug naar 54,14. Jullie ja, komt door de weg! Er zitten kronkers in de weg, ja. Alle tonen tegelijk. In de bomkrater kwam een kapotgesprongen waterbuis uit. Alhoewel er geen druk meer op de buis stond, diep het water nog wel de krater in. We moesten vechten tegen een overstroming. Sommige mensen verdronken, of werden begraven onder de instortende zijwanden van de krater. Boven de krater heerste die verschrikkelijke hitte. Maar ik lag veilig in het water. Gaat over de oorlog? Eh? Gaat over de oorlog? Nou? Welke? Geen idee, Gewoon oorlog? En waarom zeg je niks? De arme mensen. Afschuwelijk. Mensonterend. Walgelijk. Weerzingwekkend. Weet je nog? Jij bent daar toch niet verdronken? Ik kan zwemmen. Maar. maar één keer. We waren op vakantie en ik speelde met twee vriendinnetjes van de camping in de zandafgraving. En dat zand, die zandlagen, die opeens los. gleed over ons heen. Ruisend, ritselend. Overal het in je mond en je ogen. Je kon niet eens schrijven. Je kon alleen maar als een gek om je heen maaien, want daar mijn benen. De meter constant 62.04. Peilen, licht naar rechts. Zitten ze toch verder dan ik dacht. De graven onder de instortende zijwanden van de krater. Hou op. Boven de krater heerste die verschrikkelijke hitte, maar ik lag veilig in het water. Waarom herhaal je dat? Ik, ik zoek. Ik wil het begrijpen. Ik wil het me voorstellen. En die zinnen, die helpen me niet. Ze houden me tegen. Mooi, maar eens met je kont op Crete daar gaan liggen. Het zwembad. Meertje, vennetje. Meer zie ik niet. Bomen die in brand staan. Sterke meter naar 67.18. Pijler. Niks. Hier naar rechts, zou ik zeggen. Ja, logisch. Die weg daar loopt ook. Bomen in brand. Bomen in brand. Nee. Dat ik in diensttijd altijd mijn bril op had, kon ik alles heel goed zien. De brandende mensen die door de storm voorbij onze krater werden geblazen... ...kunnen het nooit overleefd hebben. Brandende mensen. Brandende mensen door de storm voorbij geblazen. Zo anders best koffie hebben? Zou het Hiroshima weten? Ik herinner me mijn foto's. Het journaal met die brandende man. Oh, uh, Vietnam, dit is Vietnam. Mijn best door hoor. Door de storm voorbij geblazen. Je zag hem in elkaar schrompelen. Het kwam dat hij, dat hij omviel, dat hij een ding werd, dacht ik. Hij bleef maar zitten, in een soort kraag van vlammen. Hij bleef een mens. Eindeloos lang bleef het een mens. Ik herkent het. Vietnam, zeker weten. Ja, oorlog is oorlog. Let een beetje op waar je rijdt. Kijk, dan ik de pijlen binnen rechts. Misschien zitten ze achter die heuvel daar. De ja, sterkte meter loopt terug naar 52.36. Ja, ik zie die man ook, maar Het is film, foto's. Ik kom er niet doorheen. Ik kom er niet doorheen. Verdomme. Waarom doe je dat? Kijk naar die lucifer. Kijk. Het is meer de richting Eersel uh, We hebben er al nooit eentje gehad. Wat doe jij nou, man? Ik maak vuur. Met liever op je stuur. Eerst is het een bijna feestelijk gezicht, maar dan begint het houtje te kronkelen. Alsof het weg wil vluchten van het vuur. Maar dat kan niet, want het is zelf de bron van het vuur. Het is zelf vuur geworden. Ja, dat deed ik als kind. Als de ene helft was afgebrand, dan pakte je de afgebrande kop met je andere hand voorzichtig beet. Tot het hele houtje verkoold was. Zo kun je het dichterbij brengen. Ja, maar brandende mensen. Au! Luister het ook niet aan de geikel. Het is de enige manier, je eigen leven, wat je zelf hebt meegemaakt. Je moet je eigen leven gebruiken om dat van anderen te kunnen begrijpen. Lees verder precies wat er staat. Oh, het is maar een verhaal. Jij gelooft anders ook nog aan sprookjes. Strijkt wel een bevel van de ene of andere ene piraten nu is af. Als ik ze zat op de centrale post met de Sterkte meter 64.82. Ja, we geven niet op. Uiteindelijk lagen er zo'n veertig mensen in de krater. Vlakbij mij lag een soldaat in uniform met een heleboel medailles. Hij probeerde zich met een mes van het leven te beroven. Hij liet me zijn bloedende borst zien en zei... Ik kan het niet. Verdamme!" Hij lag in het water. Hij pakte zijn mes. Zo'n bayonet misschien. Wat anders teken, maar... Om hem heen dreven mensen, schreeuwend, krijzend. Zijn achter. Veel kracht kan hij niet meer hebben gehad. Haalde diep adem. en kon het niet. Hij had het al een keer gedaan. Zijn borst bloedde. Ik zie een kind drijven. Ik herken het. Zelfs de wimpers zijn verbrand. Nee, dat is gezongen. Dat heb ik ergens gelezen. Een, een bloedende vinger die je boven een wastafelkraan houdt. Je ziet het bloed in verdunde sliertjes naar de afvoer koken. En je wordt zo duizelig. Je wilt zelf die afvoer in. Misschien komt er een ogenblik zo erg dat je uithaalt, dat je toestoot. Nee, nee, nee, dat ogenblik komt nooit. Je blijft je benen en armen bewegen. Tussen de lijken hou je je gezicht boven water. Je scharret rond in het vuile water dat steeds hoger komt en dat je steeds dichter bij het vuur brengt. En in je mond de smaak van ijzer en modder. Verdomme, kijk nou eens. Haha, je staat te luisteren. Jij ja, zeker niet. dat ah, is ook zo maf we zenden. Hé, hey, anders nooit. Anders is dat een gelul of plaatjes draaien voor de buurt. Toen ik 13 was, had ik een zakmes met een heeft. Ik snee me in de palm van mijn linkerhand. Waarom? De mens is een warmbloedig wezen. Het bloed wordt middels het hart door de aderen gepompt. Ik wilde weten wat die zinnen in mijn biologieboek betekenden. En? Ik wilde het niet geloven. Wat niet? Dat er voor mij geen uitzondering gemaakt was. Dat het klopt. Dat er bloed in me zat en water en spieren en ruimte. Dat ik net zo was als iedereen. Wat krijgen we nou? Moet je kijken. Op nul geslagen. En bij mij is die ook weg. Ik begrijp er geen bal van. Nou. Waar zitten we hier? Uh, Hapert richting Dalen. Hé, hey, wacht even. Misschien werken ze met een relais. Dat ze overgeschakeld zijn op een andere golflengte. Ik kan hem niet meer vinden. We zullen maar eens gaan bellen. <totstuk> Ja, hier de BR375, mag ik Chris even? Uh, Chris? Oh, oh, jullie zijn hem ook kwijt. Ja, ja, dat dachten wij ook al. Nou, ik schat dat we er zo'n uh, ja, 10 kilometer vandaan zitten. Even voorbij hapert. Goed, we wachten hier wel. Ja, daar. Nou, begin jij weer met je lucifers? Even we een checkie? Ze proberen hem opnieuw in de peiling te krijgen. Pas op dat je niet weer je poten brandt, hè? Hé, <laughs> eh, hey, uh, rare uitzending, voor je niet? Ja, in de ruimte. Ja, maar toch was die anders dan de meeste? Dat krijg je altijd in het begin als er weer iets in de eten verandert. Dan denken er opeens hele volkstammen dat het volk gesproken woord tekort komt. Is er is vooral niet genoeg gepraat wordt in de wereld. Nou, door die maatregelen zijn we straks wel van die muziekberaten af. Nou, ik denk dat maar niet. Ja, die grote jongens die gaan nou op 2 en op 4 zitten, die kunnen die centen best betalen, maar die, die kleine plaatselijke zaakjes die blijven op de piraten aangewezen. Ah, ik luisterde zo tussen de bedrijven door nog wel eens. Naar gesproken woord bedoel ik. Mij interesseert het geen moer. Muziek, gesproken woord, als het maar een vergunning heeft. Maar jij zat ook te luisteren, dat zei ik. Hoe hm, kun je dat nou zien? Jij zei, Gadverdamme, doen ze het over die soldaten die kuil hadden die zichzelf om zeep wil helpen met dat mes. Nou ja, ik snap niet waar het voor nodig is, zulke programma's. Er is zoveel genoeg ellende. Het was niet commercieel bedoeld. Nee, nee. Niet bepaalde reclame voor het leger, nee. Nee, ik, ik, ik herinner me dat filmpje ook nog. Welk filmpje? Nou, die brandende monnik in Vietnam. Ach, al die gruwelen. Het is overal dezelfde rotzooi. Stil, hè? Met al die akkers om je heen. Ik heb er niet tegen, hè? Dat bedoel ik niet. We zitten de hele dag in die controlekaar hier. Altijd met dat ding aan. Die meters om je heen. Ik nee, me niet hoe lang het gaat duren. Zullen we anders doorrijden naar Dalen? Nee, we staan hier prima achteraf. Iemand die voorbij komt... die in de kamer met apparatuur van ons kan loeren. Welke oorlogs gaat jij dat ze het over hadden? Weet ik veel. Volgens mij Hiroshima... Maar goed, zelfde geld kan het Drees uh, zijn geweest, of, of Hanoi, of Rotterdam. Weet je maar, Ik geloof dat jij niet goed bij jou bent, hè? Zoek eens de muziek hier op. Je prilt van je skelet af met die herrie. <lacht> Mijn uh, tante. Wat? Mijn tante Jo had altijd heel veel sub 2 op. Ze zat helemaal alleen in haar huisje in Hoofddorp. Als ze maar gepraat uit het ding kwam. Omroep pastorat, breicursussen, schoolradio. Ik heb wel eens gehad dat ik binnenkwam, het is een beetje doof. Dus dat ding staat er keihard aan. En dat ik haar antwoord hoorde geven op wat er uit dat kastje kwam. Nou, dat was van het radio. Snel dat, want onze antennes bij deze heel performantie, die was Genieten met de hits op over-subrio. Nou, die gozer komt ze niet tussen. Die heeft het weer het record snel rollen. Tjonge, jonge. Ja, BA 375. Ja, Chris, zeg het eens. 73 punt. 487 MHz. We gaan het even proberen, hè? Ze gebruiken inderdaad een Alessander. Het moeten professionele jongens zijn. Geen lui met een bakkie. Waarom druk je me met mijn neus op al die gruwelijks? We hebben hem, Chris. Pijn naar Zuidoost. Uh, sterkte meter 72.45. Nou, waarom? Omdat ik je wil leren griezelen. Echt griezelen. Ze zitten hier ergens in de camper. Uh, Sterktemeter 72,92. Sluitenbaker is, we weten genoeg. Ongeveer op dat moment zag ik dat er een auto de krater in reed. En een paar mensen onder zich begroef. Ik zie alleen maar achtergronden. Auto's die van brug gestort en afgronden. 85. 87, 89! Je ziet er nou bijna recht voor. Ja, dan, dan zal ik het je met geluiden duidelijk maken. Eerst het geluid van water. Dan het geluid van vlammen. Een orgel waarvan alle registers tegelijk worden uitgetrokken. Een auto die in het water plonst. En dan allemaal tegelijk. Jezus, wat gaan we door Merck en Beer. We zijn er recht voor, kijk maar. De sterkte-meter is volgelopen. Hier moeten zij, dat bospartaar, de wagen erachter die bomen. Het schreeuw van de brandende en stervende mensen is onvergetelijk. Als een mens sterft, schreeuwt en dan jankt hij. En dan is er de doodschochel in zijn keel. Helemaal niet dapper. En niet zo mooi als in een film. Ik heb het gehoord. Ik heb het gezien. Jij het pijlstoekje? Boswachterij de Kempen, verborgen door. Eh. Volgens een stokje nog steeds het pad af. Hé, hey, eh. loop op je tenen. Misschien hebben ze een hond of zo. Ze zitten misschien in een hut. Wat zou het voor lui zijn? Jonge mensen zo te horen. Ja, nee, ik bedoel, wat uh, voor Hierheen. We staan er nou paal voor. Achter die ei. Ja, ja, daar moet het zijn. Stil. Ik geef een teken. Ja. Jezus. Niemand. Alleen zendspullen. Nee, nee, nee, een cassette, niet? Kijk, kijk daarboven, de den, er boven, in die den, zit dan antennen. dat oh, is gekocht spul, Japans. Ken je dat? Nooit eerder gezien. Maar ze hebben er wel zelf aan zitten klooien, zie je wel. Daar, waar die met tape is afgeplakt. Ja. Nee, daar zitten we dan, hè. Ik in de camper. De rest is een kwestie van wachten. Ze laten die spullen hier niet uh, zomaar achter. Jij ook, een Je mag hier niet roken, man. Ah, joh, dat was zoveel niet. Hoe lang moet ik dat zo dat je Een nou? paar minuten. Ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd hoe het afgelopen is, dat verhaal. Draait toch straks op de centrale op je gemak af? Nou, op mijn gemak. Ik toch op het laatst behoorlijk nerveus van. Alsof mensen daarop zitten te wachten. Op die groeve verhalen. Ik wil jou leren griezelen, zei die man. Nou, dat is een beladen geluk zo te zien. Het is toch gek dat geluiden zo veel sterker werken. Dan wat? Dan, dan woorden. Dat gegeel, dat kijk ik niet tegen. Nou, er is een spookje dat zo heet. Uh, de jongen die griezelen wilde leren. Of zoiets. Uh, zie je dat jij nou wel een spookjes gelooft? Oh, Hou toch eens een keertje op, man. Voor jou bestaat de wereld alleen maar. Uh... Ja, hier, hier mijn pijlstokje. Dat apparaat zegt precies de waarheid over mijn wereld. Maar ik wil best luisteren Nooit ouder om te zeg ik altijd maar. Ik wil het als kind iedere keer weer horen. Die uh, jongen uit dat spookje uh, was nergens bang voor En daarom was die jongen doodongelukkig. Wat, wat is het nou voor onzin? Als kind begreep ik wat daarmee bedoeld werd. Ja. Pas toen iemand op een nacht een emmer met schelvis in zijn bed kieperde. Nou ja. En altijd. Op dat moment dacht ik. Ik moet ook door. Zo klein als ik was dacht ik. Er komt een dag dat ik Het Is gek. Dat ik dat toen beter begreep dan nu. Oh, het bandje is afgelopen. Ik moet ergens anders gaan zitten. zullen we nou zo komen. Verrek. Kijk hé! Hier aan de zijkant zit een afspeelknop. Ja hoor, ja. Nou, we eens even horen wat er op de andere kant zoals. Ja, schiet nou op, zoveel tijd hebben we niet meer. Dat hebt u toch geschreven? Onze auto vloog onmiddellijk in brand. We kwamen er allemaal uit... ...en daar stonden we voor die helse branden. De vuurstorm trok me tegen mijn wil... Een enorme bomkrater midden in de weg in. Waarom zijn jullie gekomen? Waarom hebben jullie me opgezocht? We willen begrijpen wat u geschreven heeft, wat u heeft doorgemaakt toen. De kuil is dicht. Verkeer raast er overheen. Soms, als ik de hond uitlaat, moet ik opeens omhoog kijken. In de blauwe lucht. Iets dwingt me om in die lege lucht te kijken. De hond trekt aan de riem. Hij wil verder, Heeft zo zijn eigen wereld. Er is niets. De herinnering? Je kunt er overheen lopen. die plek, midden in het verkeer, midden op de weg. Tot iemand me op de stoep trok. Een oude man, niet goed bij zijn hoofd. Er was niets. Ik bedoel, in mij was ook niets, toen ik daar stond. Dromen? Ik droom van lege akkers, pleinen. ...exercitieterreinen, lege tribunes. In mijn dromen komen sinds toen geen mensen meer voor. Daarom ben ik het op gaan schrijven. In de hoop dat ze dan terug zouden komen. De auto, het water, het schreeuwen. Maar het is stil. Het blijft doodstil. Alleen mijn stem... Die woorden zegt, auto, water, schreeuwen. Wat er toen gebeurd is, het is door mij heen gestroomd, als pijn. Het is er, en plotseling houdt het op, is het verdwenen. En wat betekent herinnering aan pijn? Ruizen. Meer is het niet. Ik ben eens bij zo'n telescoop geweest, zo'n schotel. waar ze het helemaal mee beluisteren. Zo'n soort ruizen. Er is een tijd geweest dat ik er alles over las. Iedere film over de oorlog ging ik zien. Elk tv-programma. Ik ging naar de herdenking. ieder jaar. We kenden elkaar zonder elkaar ooit aangesproken te hebben. Gezichten. Ieder jaar ouder. En ieder jaar waren er wel een paar minder. Er kwamen nooit nieuwe gezichten bij. Ik heb een hond. Die trekt me door de stad. Het is een nieuwe stad, bovenop de oude. Beton, glas. Gaanderijen, winkelstraten. De mensen lopen door alsof het zo hoort. Ze weten niet hoe dun alles is. Ik krijg pensioen. Het is niet veel, maar genoeg om de tijd door te komen. De hond houdt me gezelschap kent de weg beter dan ik. Was het de, de hond die me naar de pauwput bracht? Er stonden meer mensen in dat gat te staan. Je kijkt om je heen. Je bent op zoek naar bekende gezichten. Niemand. Natuurlijk. graafmachine met van die stalen tanden die zich de grond inboorden. Iedere keer als die schroep omhoog kwam, keek ik naar die hap aarde, alsof er iets uit de voorschijn zou komen. Die arbeiders droegen helmen, gastarbeiders. Zelfs als ze een oud straatnaambordje zouden vinden, zouden ze het niet kunnen lezen. Van mijn voet, Pas toen het donker begon te rollen, ging ik naar huis. Aan de muur hangt een plattegrond van de oude stad en een van de nieuwe. De straatnamen zijn hetzelfde gebleven. Ja, op het eerste gezicht lijken de plattegronden sprekend op elkaar... Ik zit aan tafel. Het schrift voor me. En dan begint dat ruisen, Alsof mijn hele lichaam zo'n telescoop is. Ik hoop stemmen te horen. Geluiden. Laat ze, godverdomme, deze hele stad in puin gooien. Ik wil die andere stad... Leugen. Herinnering, taal is het, niets dan woorden, geschiedenis. <lacht> Ieder jaar minder gezichten. voor een paar jaar staat er nog maar één man of vrouw de ruimte verdwijnt. Ik verlang alleen nog maar naar stilte. Ik wil dat jullie weggaan. Weggaan. Dit was Tot Horen en Zien. Een hoorspel van J. Bernlef. De rolverdeling was als volgt. Omroeper, Edward Niesing. Controleur 1, Hans Karsenberg. Controleur 2, Hans Veerman. Vrouw, Maria Lindes. Man, Bert Stegeman. Oude man, Wim Kouwenhover. Inspiciënt Henk van der Steeg. Technicus, Beer Gertenbach. Regisseur, Johan Dronkers.